in het Nationaal holocaust Namenmonument in Amsterdam... die zijn vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Dit monument, met zoveel namen, is een waarschuwing... voor de dramatische gevolgen die racisme en discriminatie met zich meebrengen. Op 4 mei staan wij stil en beseffen ons... wat een groot goed onze vrijheid is. En dat wij ons daarover gelukkig prijzen. Vrijheid om te zijn wie je bent. Vrijheid om te zeggen wat je wilt. Vrijheid om je te ontwikkelen. Vrijheid om te leven. Vrijheid om hier te zijn. Vrijheid is onbetaalbaar. Geef vrijheid door is het centrale thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei tot 2020. En het jaarthema is verzet. En ik denk dat wij allemaal wel een voorstelling hebben bij dat woord. Bij wat verzet inhoudt. Verzet is immers van alle tijden. Voortdurend. Ook nu en kent heel veel gezichten. Gezichten van mensen die tegen de stroom ingaan. Met veel impact op het leven van hunzelf en dat van hun naasten. Je hebt moed nodig om tegen de stroom in te gaan. En als wij kijken naar de Tweede Wereldoorlog... dan denken wij aan die helden die keer op keer hun leven in de waaschal legden om de bezetter te dwarsbomen en anderen te helpen. Hier vlakbij, wij waren daar vanmorgen op de erebegraafplaats Overveen... ligt Jannetje Schaft begraven, Beter bekend onder haar schuilnaam Hannie Schaft. Ze werd drie weken voor de bevrijding geëxecuteerd... In de duinen. Zij was een van die duizenden verzetsmensen die de bezetter op allerlei manieren tegenwerkte door vervalste persoonsbewijzen te maken, door sabotage, door wapens, illegale kranten, gestolen bonnen en noem het maar op te vervoeren. Denk aan de koeriers. Denk aan de mensen die met muziek verzet lieten doorklinken. De componisten. De schrijvers. Alle radio's moesten in die tijd worden ingeleverd van de bezetter. Het enige contact met de verre buitenwereld. Het verzet en het buitenland. Veel mensen verstopten natuurlijk hun radio... en luisterden stiekem naar Radio Oranje of de BBC. En als het ontdekt werd, kon je zomaar worden opgepakt of erger. En ik maak een sprongetje naar vandaag. Stelt u zich voor dat het verplicht wordt om je smartphone in te leveren en dat er een strenge straf op komt te staan als je hem nog hebt. De netwerken worden uit de lucht gehaald. Wifi behoort tot het verleden. Stel je eens voor hoe het is om zo te leven. In oorlog. Met een bezetter. En wat zou jij doen? Dat is dan de kernvraag. Wat zou jij doen als er oorlog zou uitbreken en wij krijgen een bezetter? Ook klein verzet kan het verschil maken. Neem Femi Eftink. Die naam zegt u waarschijnlijk niet zoveel. Zij was telefoniste bij Stork en zij was de vrouw die op eigen gezag een groot aantal bedrijven informeerde over de april-mei-stakingen van 1943. Andere telefonistes volgden dat prachtige voorbeeld van Femi Eftink en daarmee ontketende zij in oorlogstijd een van de grootste stakingen. Ruim 200.000 mensen legden hun werk neer. En in Friesland kleurden sloten en vaarten nog dagen wit van de melk... door de boeren die dat niet bij de melkfabriek wilden afleveren. Na april 1943 groeide, zeker met de toenemende repressie, de verzetsgeest. En historici, als zij terugkijken... beschouwen die april-meistaking ook als een keerpunt van de Duitse bezetting... Samen staan wij sterker. Wat zou jij doen? Die vraag is eenvoudig gesteld. En het antwoord is ook vaak snel gegeven. Natuurlijk zeg je dan snel. Maar zou je dat echt doen? De scheidslijn tussen helden, verraders en opportunisten is heel dun. Probeer je te verplaatsen in hoe dat moet zijn geweest. Onzekerheid. Onzekerheid. Angst voor je dierbaren, angst voor je leven of dat van je kinderen, je familie, je vrienden. Hoe lang gaat dit duren? Heeft dit wel zin? Hoe zorg ik dat vandaag mijn kinderen te eten krijgen? Probeer je voor te stellen dat in zo'n complexe wereld, zo'n gevaarlijke wereld, dat je dan leeft. En je dergelijke grote beslissingen moet nemen. Natuurlijk help ik een ander, roepen wij dan. En doen wij dat dan ook? Iedereen heeft het recht op zijn eigen manier in vrijheid te leven. En ik vind het onverteerbaar als ik hoor dat iemand gediscrimineerd wordt... of het slachtoffer is van racisme... of wordt uitgescholden en geslagen als hij of zij bijvoorbeeld homoseksueel is. Datzelfde geldt als ik... Lees dat Joodse Nederlanders, Joodse Fransen of Duitsers... ...bang zijn om een keppeltje in het openbaar te dragen. Het is onverteerbaar als u uw keppeltje niet meer zou dragen. En ik zeg u, wij staan hier, naast u en met u. En ik put hoop uit de kracht van de samenleving. Want... Toen in Berlijn ruim twee weken geleden Adam Armoes slachtoffer werd van antisemitisch geweld omdat hij een keppeltje droeg, kwam daar een prachtig geweldloos antwoord vanuit de samenleving. Vele mensen deden een stap naar voren en betuigden hun solidariteit met de Joodse gemeenschap. Duizenden gingen onder andere in Berlijn, Keulen, Maagdenburg en Potsdam de straat op. Allemaal droegen zij keppels. Die zee van Keppels gaf een belangrijk signaal af. Dit willen wij niet, dit pikken wij niet. Collectief geweldloos verzet is het krachtigste wapen dat wij allemaal hebben. En welke inspiratie biedt het verzet ons in deze huidige tijd? Wat kunnen wij leren van het verleden? Wat van het vreselijke leed dat zoveel is aangedaan... waarvan de pijn nog steeds, ook nu en hier impact heeft en na hebt. wanneer stop jij met toekijken en kom je in actie als een ander onrecht of geweld wordt aangedaan wat doe jij voor vrijheid in je eigen leefomgeving en in de wereld doen wij een stap naar voren als een ander onrecht wordt aangedaan of verschuilen we ons achter het bekende mobieltje om opnames te maken in plaats van iemand in nood te helpen Verzet u waar nodig en geef vrijheid door. Dank u wel. Dank u wel, burgemeester Meijer. Ik geef het woord aan de heer Spiro. Achterburgemeester, dames en heren, jongens en meisjes. Gedenken, memoreren, ieder jaar opnieuw. 4 mei. Hoe staan wij stil bij deze dag? Hoe staan wij, mensen die de oorlog hebben meegemaakt, familie hebben verloren samen met de volgende generatie van na de oorlog... stil op deze dag. Hoe gedenken en memoreren wij? Wellicht met verschillende gevoelens. Zoals mensen de oorlog op verschillende manieren hebben ervaren. Sommigen verloren het vertrouwen in God. Waar was God? Waarom liet hij dit gebeuren? Zes miljoen Joden... Van het door God uitverkoren volk. die op de meest gruwelijke wijze om het leven werden gebracht. Zes miljoen van het uitverkoren volk. die op de meest onverstelbare wijze. werden vernederd, onderdrukt en vermoord. Waarom greep God niet in. en vroeg men. en vraagt men zich nog steeds af? Het zijn vragen zonder antwoorden. Anderen respecteerden de vreselijke gebeurtenissen zonder vragen te stellen. Zij ervaarden dit als een gebeuren dat het menselijke verstand niet kan bevatten. Zij accepteerden dat het menselijke verstand Gods wegen nooit zo, zal kunnen gebruiken. Voor sommigen was de Shoah juist door en ondanks het vreselijke en onbegrijpelijke een gebeuren waardoor hun vertrouwen in God sterker werd zij zagen de vrede barbaarse mededogenloze werkwijze van het naziregime als bewijs waartoe de mens in staat is zonder het geloof in God ook in de rampzalige jaren 40-45 wisten deze mensen hun vertrouwen te versterken en naar het Tekenen van God te zoeken. Esther Jungreis vertelt: Toen wij in Bergen-Belsen zaten, placht mijn gerespecteerde vader een deel van zijn karige dagelijkse rantsoenbrood te verbergen. En terwijl hij dat deed, zei hij ons kinderen dat we de dagen moesten tellen: nog zes dagen nog vijf dagen nog vier nog drie en snel zal het Shabbat zijn als, als Shabbatavond dan daadwerkelijk aanbrak in dat helse oord op aarde placht hij ons te verzamelen en in het Jiddisch te verluisteren mijn lichtige kinderlich mijn kostbare lichtjes mijn kinderen macht zie die eugelig Sluit je ogen en stel je voor dat we thuis zijn. Mama heeft net heerlijke galas gebakken. En terwijl hij sprak, bracht hij die kostbare kruimels tevoorschijn. Die hij de hele week met gro grote moeite had bewaard. En met zijn liefelijke mooie stem zong mijn vader dan Shalom Aleichem. Welkom engelen. Van de Shabbat. Op een van die gelegenheden trok mijn jongere broer aan mijn vaders hand en zei: Tati, ik zie geen Malachim. Ik zie geen engelen hier. Waar zijn die Malachim? Waar zijn die engelen van de Shabbat? Mijn vaders ogen vulden zich toe met tranen. En met een bevende stem antwoordde hij: Et. Lichtige kinderlijk, jullie, mijn kostbare lichtjes, jullie zijn de engelen van Shabbat. Ik denk dat de geschiedenis het dubbele dat zoveel hebben ervaring als gevolg van de oorlog zo duidelijk belicht. Zo graag willen we vertrouwen in God, maar tegelijk. Tijd met zoveel vragen leefde die het vertrouwen soms zo moeilijk ook voor het broertje van Esther wat zo moeilijk was voor velen het geeft ook de verschillende gevoelens en emoties weer waar zoveel van de overledenen mee leven zoals eerder vermeld sommigen die het vertrouwen opgaven en anderen die in hun geloof in God versterkten. Maar wie ben ik? Ik ben geboren lang na de oorlog om daar iets over te kunnen zeggen. Maar 4 mei is juist speciaal omdat wij, iedereen samen, ongeacht van elkaar verschillende persoonlijke ervaringen en conclusies, komen om te herdenken. Men komt herdenken om samen op deze dag stil te staan bij deze onvergetelijke ...tragedie voor ons volk. Wij zijn samen we één ...om elkaar te steunen... ...met woorden... ...en vaak... ...juist zonder woorden. Samen... ...bij het verleden stilstaan... ...samen gedenken... ...samen zwijgen. Het verleden... ...dat voor zover nog steeds... ...geen verleden is, maar het heden. En denken... ...en benadrukt gezamenlijk stilstaan. Samen, gezamenlijk als onderdeel van het Joodse volk... ...als onderdeel van deze gemeenschap... ...over de hele wereld en hier in Zandvoort. Wij gedenken onze familie die er niet meer is. Wij gedenken ook hen die niemand hebben die aan hen denken. Wij gedenken de zes miljoen mannen, vrouwen en kinderen... Moeders en vaders... Grootouders, broers en zusters... Zonen en dochters... baby's en zuigelingen... Joden uit heel Europa... Joden uit Nederland... Joden uit Zandvoort... Familieleden van aanwezigen hier... Die vermoord werden... Omdat zij Joods waren... Zes miljoen Joden... Aan wie geen graf werd gegund... Herdenken en in leven houden zodat ook de volgende generaties zullen weten wat er is gebeurd in de rampzalige jaren. En zullen blijven herdenken. Ook zoveel jaar na dato. Maar die, maar die toekomstige generatie, hopelijk in een wereld zonder oorlog, zonder honger en zonder antisemitisme en terreur. De vader van Esther heeft in Bergen-Belzen op Shabbatavond het aloude Shalom Alechem gezongen. Zo zal 25 jaar later hetzelfde lied... nog steeds over de hele wereld vanavond... door vele miljoenen gezongen worden. Elke week verlangen we naar deze Shabbat... de dag van rust. Elke dag bidden wij tot God... voor de komst van de Mashiach dan zal het elke dag van de week shabbat zijn... in een wereld zonder oorlog, zonder honger, zonder antisemitisme en zonder terreur. Een wereld van voorspoed en vrede. Amen. Ik sluit af met het gebed voor de zielenrust. Het gebed wat jaarlijks bij de HaShoah herdenking... ...wordt uitgesproken. Zeer barmhartige God. Aan alle zielen van de zes miljoen Joden... ...slachtoffers van de Shoah. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Alle waren zijn heilig en rein. Zij werden vermoord. Afgeslacht. Verbrand. Verstikt. In de kampen... ...van Auschwitz. Bergen-Belsen. Boegenwald, Dachau, Majdanek, Mauthausen, Ravensbroek, Sachsenhausen, Sobibor, Trezenstad, Tablinka en de andere verzamelde gemeenschap. Mogen hun verdiensten de geredden terugkeren naar hun rechtmatige erfenis?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 Bimalos, kudoshim, utohorim, kezo, horakia, mazirim eko, anishomot, chelsej, moodra, wat alfejisro, chaleoshoam. Anashim yela, anashim en ashim yela dim yela dot. Kulam, kudoshim, tohorim, boem goonim, bezadikim, arze halavononon, vadirei, Befrat Anche, zandvoort. Wij zijn niet goed, wij zijn niet goed, wij zijn niet goed, wij was niet Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Maidanek, Mauthausen, Ravensbruck, Sachsenhausen. Sobi boort ter stad, witte Berlinka, u beschouwt Europa bent. Bouw je kook alcohol, dit is niet zo'n schmossom. Loch een baharrachemim, jastiren met zee zo'n of dolmim, je zo'n bezoeker rachemisch mossom. Maar schem hun achalosom. Wisko lonu akeldosom. Met amelon wel een is mama, om waar hoe we niet treden, is rouwelijks zoevellaag, Waken door chimne het kasom. miske wasom. om dat Een <tweet> Psalm van David. Mis mala David adonai roilo exor binaus al mij me God je na halen niet, na vs je zo vijf nacht niet, bemake leid zedek, le man aan je mohou. Gaan kijk je leid, begeid zal vet, lou ira rang kijata, die om je zang te je na ga Daarom ga ik naar de Shoehan, we zijn toch beschermen, Roushikos voor Jaha. Afdorf, wo Giset, jij de voornie, kooi mij, ga jij je schaftie, we bijt Adonai, lorrech jamim. De eeuwig is mijn herder. Gebrek zal ik niet leiden. Op groene weide laat hij mij rusten. Naar rustig water voert hij mij. Verkwikken zal hij mij. Mij leiden op deugzame paden omwille van zijn naam. Zelfs wanneer ik ga door een door de dood overschaduwd, dan zal ik geen kwaad vrezen. Immers u bent bij mij. Uw staf en uw steun kunnen mij daar troost geven.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 Dank u wel. Uh, wij nodigen nu uit Liam Lezer. Uh, Liam is 14 jaar. Die heeft zelf iets geschreven en dat gaat hij hier voor uh, voordagen. Liam. Nee. Nee. Zij waren geen normale mensen. Ja, zij. ...waren brute moordenaars. Maar wat waren wij? Dat was de vraag die ik mijzelf constant stelde. En mijn antwoord luidde... ...wij waren niet meer dan niets. Wij waren mensen die op een klaarlichte dag... ...geen licht zagen. En ook geen warmte voelden. Wij zeiden niets... Maar we schreeuwden het uit. Onze harten huilde. Onze zielen bloeden. Ik heb het over mijn volk. Nee. Ons volk. 17 augustus 1922. Een grootste dag voor Zandvoort. Een nieuwe synagoge. Opgericht door drie broers van de familie Elsbacher. Maar 1940... Opgeblazen Onze trots En nog geen twee jaar later Werd Zandvoort jodenvrij verklaard Wij Hebben daardoor geleden Behalve een opgeblazen synagoge Zouden vervoerde joden De hel ontmoeten En zouden hun tranen Nooit meer opgedroogd worden En kijk Kijk waar wij nu zijn ik kan hier een speech geven in vrede, maar hebben wij wel vrede? Hebben wij na de oorlog ons streven kunnen waarmaken? En kunt u hier met trots naar deze speech luisteren? Waarom trots? Denkt u zeker? Omdat wij de hel met eigen ogen hebben gezien. Omdat wij ons eigen bloed proefden. Omdat ons volk werd vermoord. Maar ze toch omhoog keken en bleven staan. En omdat wij nu hier met elkaar kunnen zijn en ondanks al het lijden, wij vandaag trotse Joden kunnen zijn. Dank u wel. Dankjewel uh, Liam, dat was erg indrukwekkend. Fijn dat je er was vandaag. Uh, ik nodig uit uh, Quinn de Boer. Quinn is uh, van de, een leerling van de Maria School. Dit monument is geadopteerd door de Maria School. En Quinn gaat een gedicht voorlezen wat hij zelf heeft gemaakt. En hij heeft ook de wedstrijd die eraan gekoppeld is, heeft hij gewonnen. Quinn, ik geef het woord aan jou. Vrede. Iets wat hoort, maar wat men niet goed koestert. Vrijheid het zorgt voor vreugde en niet bang hoeft te zijn voor het onverwachte. De Tweede Wereldoorlog was geen fijne tijd. Het zorgde voor veel doden en dat herdenken we. Er is een groep. Een groep die in God gelooft. Maar dat vonden de Duitsers niet goed. Dus werden ze gestraft. Sommige mensen ontsnapten aan de greep van Hitler. Maar de meeste mensen werden gepakt. Vrede. Vrede is niet voor iedereen, maar vrede is niet iets wat je moet nemen, maar iets waar je het met elkaar eens moet zijn. Verdenken alles wat er gebeurd is. Maar zelfs in nare mensen zit vrede. En dat is wat ik wil delen. Dankjewel is heel erg mooi. We gaan over tot uh, officiële bloemlegging. Ik nodig uh, burgemeester Niek Meijer en mevrouw Meijer uit voor de krans... ...Maria School... Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort De Raad van Kerken... De Rotary Zandvoort. Nu wordt u in de gelegenheid gesteld om zelf uw bloemen of een steentje neer te leggen. Dus u kunt zelf naar het monument lopen. Dank u wel en wij verzoeken u nu één minuut stilte te houden. We zijn aan de einde gekomen van deze herdenking. Graag nodigen wij u uit voor een afsluiting in Hotel Bouwers. Met onder het genot van een kopje koffie. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Yeah I... It wasn't much I couldn't feel So I tried to touch I told the truth I didn't come To fool you And even though It all went wrong I'll stand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 Zo licht om te dragen 106.9 ZFN, Zfn. first by the ever no matter what the price is I refuse to live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 The no what no, the I refuse to live like.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 To hold us down Cause when I break through I'm use it to reach the cloud So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 Ik To be broken, I